Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Blok snapt de boze Groningers. Ik realiseer me dat het echt een teleurstelling is voor mensen in het bevingsgebied. Dat zegt hij net in Den Haag. In het noorden zijn ze geschokt omdat de gaskraan weer open gaat, terwijl beloofd was dat die dicht zou gaan. Volgens het ministerie moet er meer gas uit Groningen komen om genoeg energie te leveren aan Duitsland. Je hoort minister Blok. Uiteindelijk moeten de huizen verwarmd worden. Dus zij hebben bij de berekening voor dit jaar eh, nog de behoefte die nu ook vanuit Groningen geleverd moet worden. En we kunnen niet zomaar zeggen u hoeft de huizen daar niet meer te worden. Er wordt nu bijna twee keer zoveel gas omhoog gepompt uit Groningen. Ook kinderen onder de 12 krijgen een uitnodiging voor een coronaprik. Ouders van kinderen van 5 tot 12 jaar krijgen vanaf 18 januari een brief. Ze kunnen dan telefonisch een afspraak maken. Het gaat om 1,3 miljoen kinderen en als ouders dat willen... kunnen ze hun kinderen waarschijnlijk ook tegelijk laten vaccineren. Op meerdere plekken in Nederland klotsen de rivieren bijna over de kade. De IJssel is op een paar plekken al de oevers ingestroomd. En in Weijen in Overijssel is bijvoorbeeld een deel van de wal afgesloten... omdat niet meer te zien is waar de kade ophoudt en de rivier begint. De komende dagen stijgt het water verder. Het staat zo hoog door de grote hoeveelheid regen- en smeltwater. En een brief in Amerika is wel heel laat aangekomen, 76 jaar om precies te zijn. Het gaat om, om een brief van een Amerikaanse soldaat. Hij schreef hem in de Tweede Wereldoorlog aan zijn moeder en ze leven allebei niet meer. En dus werd de envelop aan de weduwe van de soldaat gegeven. Dat was een prachtige verrassing. I, I love it. I love it. Als ik when I think that it's all his words, I can't believe it. It's wonderful. And I feel like I have him here with me, you know? Het postbedrijf vond de brief een paar weken geleden ergens in een sorteercentrum. En waarom het 76 jaar lang kwijt was, dat is niet duidelijk. Het weer nog zon en wolken vandaag. Af en toe kan het zelfs even flink regenen met onweer erbij. Tussen de buien door is het 5 of 6 graden en morgen ongeveer hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.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 Ah, goedemiddag. Welkom bij uh, Morgen is het weekend. Pim Groof is weer achter de knoppen. Goedemiddag, Marja. Goedemiddag, nou, middag, Pim. Goedemiddag, Pim. Gelukkig nieuwjaar nog. Ja, mag, mag nog Eigenlijk net. niet meer. Nee, na 6 oktober. 16 januari. januari. Ja, ja. Oh, ik heb de kerstboom net weggehaald gistermorgen. Oh, ik moet mijn lichtjes nog weghalen. Oh, je weghaalt? Ja. ja. Nee, ik had er ineens genoeg van. Ik denk, nu, nu mag het. Dus nu kan het, ja. Ach, ik liep hier toen net heen. heen. Ik had echt zoiets van. Ik ben er wel klaar mee ook. Hoor. Ik wil nou eigenlijk wel de zomer hebben. Ja. Ik vind het raar koud inderdaad. Of het moet gewoon lekker gaan vriezen, maar dit is een beetje raar weer. Veel regen, wind. Het is Ik ben er een beetje klaar mee met dat wind en in, in, in die kou. Ja, dat ben ik helemaal met je eens inderdaad, dus. ja. Nou. Nou, maar even bellen vanmiddag. Ja, ja. even een direct lijntje. Ja. Redden, dus. Petitie. <laughs> Petitie opstellen. Een werkgroep ja, ja, beginnen. Een ja, ja, ja. protestmars mars ja, houden, ja, hè. Ja. Regendans. Oh nee, zonnedans, zonnedansje. Dus we hebben weer druk. Nou, dat gaan we allemaal vanmiddag doen, ja. hier in de studio, nou. voor de rest. Nou, ik denk niet dat hij antwoord geeft, stroomt? hoor. Hij is een beetje verlegen, dus als ik dan... Uh, ja, Ja. ja. Ach. het is ook maar de mensen. Ja. Wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag uh, muziek, de winnaars van het Eurovisie Songfestival... Maar dan niet de Nederlandse, die hebben we vorige de week gedaan. Nederlandse inzendingen, ja, nee, nee, Die de heb buitenlandse. ik echt Express weggehaald. En, ja. ja, die hebben we vorige week gedaan. Ja, die hebben we vorige week gedaan. Genieten vorige week. Ja. ja ik kreeg kregen commentaar van mensen die het wel snel uitgezet. <laughs> <laughs> nou, ik heb met deze muziek ook, er zitten best hele goede nummers tussen. Ja. Er zitten ook nummers uh, bij tussen dat je denkt van dit was de winnaar, hè? Ja. ja, wat, ja. Wat, was ja. De, wat was de slechtste dan wel niet? Oeh. <laughs> Ja, ja. Dus, maar goed, uh, er, er zijn echt heel veel dingen die... Uh, ja, dat is waar. Daarna, ja. Met All Kinds of Everything is natuurlijk ook een heel leuk nummer. Zeker, ja. En voor ja. de rest hebben we allemaal nieuwtjes. Ik kreeg vanochtend wel een berichtje van... Even kijken, van een jongen die vermist is. nou oh, met die fiets of zo, ja. Ja. ja. ja. Dat, uh, Sam, die is ja. uh, gisteravond niet thuisgekomen. Of woensdagavond niet thuisgekomen. Hij was bij vrienden thuis in Heemstede bij de Leidse Vaartweg. En uh, daar is hij weggegaan, maar uh, niet thuis in Overveen aangekomen. Sam is 17 jaar en zijn singlement is als volgt. Sam is ongeveer 1,70 meter lang, normaal bestuur... heeft geblondeerd, krullend haar, met een donkerbruine uitgroei. Hij droeg, gisteravond, hij droeg dus eergisteravond zwarte pufferjas met dikkies... En een bruine trui met een witte haar op van het merk Har Harlout. En een lichtblauwe spijkerbroek van Scha uh, Carhart. Een zwarte Nike en witte swoosh. <laughs> Hij fietste op een donkergrijze racefiets van Sensa. Heb je Sam gezien? Uh, bel de politie met 0900 88 44. Dus... Maar ik weet ten eerste niet wat dikkies zijn. Ik weet ten tweede niet wat een pufferjas is. Dus ik zou het een al niet eens kunnen herkennen. Jij loopt een beetje achter in de mode. Ik loop, in de mode loop ik zo achter. Het is echt dramatisch. <lacht> uh, voor de rest, wat is het laatste dat je gekocht hebt? <lacht> het laatste wat ik gekocht heb? Oh, oh, dat is in de kringloopwinkel in ja, Nee toch? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Echt, dat was een hartstikke mooi, trui. Ja, <laughs> In de ja ik, ik, geef, weet je, ik geef voor mijn paard heel veel uit, maar voor ja. mezelf niet echt. Dus, uh, nou ja, oké, okay, nou, dat mag. Ieder heeft zijn eigen bestedingspatroon, dus. Uh, ja. Maakt niet uit hoor. Nee, ik ben er niet minder om, hè? Ik ben dan wel leuk. <laughs> plaatje, ga een plaatje. Ga een plaatje. We beginnen met het uh, allereerste nummer wat gewonnen heeft. Dat uh, iemand uit Zwitserland. Ze heet uh, Lies Asia. Asia. En met het nummer Refrain. Hier komt die. En? Nee, daar gaat het fout. Het ga, ja. Die doet het niet. Dan uh, nou, gaan we naar de volgende. Dat, dat, dat wordt. Uh, Frans Gam met Poupé de Sier uit 1965. Als hij het maar wel doet. Nee, ook niet. Ook niet. niet. Eentje. Ook niet. En daarna probeerde hij het? Daarna zit in, uh, uh, 1970. 1970. Nee, ook niet? Nee. Oh, dat wordt lekker. Dat wordt lekker. Ik al mijn nummers Ik heb een foutje gemaakt, denk ik. Een foutje. We gaan even wat anders draaien. We gaan deze technische problemen gaan oplossen. Hier is de nieuws. Nee, met het strand. Dat is wel een leuker. Ja.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 Technische problemen opgelost, en we gaan nu gewoon verder met de nummer 1. Ja. Welke krijgen we nu? Oh ja, 1965. 1965. Dat is uh, Frans Cal met poupée de Lezier en poupée de Son. Nou, laat maar komen. Son. Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée des cire poupée de son Si je m'y suis, je furent qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon, poupée des cire poupée de son Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la Brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon. Celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Sont un miroir dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons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 Like a papilloner. String. Ja, nog... Sandy Shaw natuurlijk, hè? met heel de... sentiment, sentimental. Uit 69? Ja, uh, uit 67, ja, ja, ja. Ik, uh, ik weet nog wel dat ik uh, toen ik haar hoorde samen met Melanie, had je in die tijd ook. En wou ik altijd zangeres worden. Oh ja? Ja. Dat is op school snel de kop oh. gedrukt omdat ze dachten dat ik expres vals zong en dat deed ik niet. Ik oh. nee, mijn best. Weer een droom in de lucht. Oh, oh. Ja, zielig hè? Hartstikke zielig. Ja. maar nou, Misschien mag beter voor de mensheid. Huh? Nou, wie weet wat er aan talent verloren is. Nou, ik heb een idee. Heb je een idee? Oké. Okay. Ja. Nee, hartstikke goed. Maar dat was in 69. toen waren er ook vier winnaars. Dus dat was ja. een beetje apart inderdaad. Ja. ja. ja. Ik heb hier uh, Frida Bokora uit ja? 69... Mettre un jour un fan. Ja, dat waren uit Frankrijk, uit het jaar 69. Frida Bocora ja. met Un jour, une évan. Elk jaar een kind hebben wij het vertaald. En als tweede uh, Lulu met Boom, Bang Beng. Ook uit 69. Toen waren er vier winnaars. Toen ja, waren er, dus, er ja. vier winnaars, en toen deden het jaar erop deden een heleboel niet mee, weet je nog? Ja, inderdaad. we uh, hebben we het vorige week over gehad. Ook had, omdat he? ze het, het niveau toch wel erg slecht vonden. <laughs> ah, nee toch. Ja, die, die, hoe heet dat? Uh, de uh, Noord-Europese landen, Scandinavische landen. Die, uh, die dachten ook, nou, het is genoeg geweest. Uh, die hadden het wel mooi gehad. Ja. Ik vond nou, dat zou okay, je voorstellen, inderdaad. Ja. Dus ik had nog een, een nieuwtje uit, uh, uit de Zandvoortse courant. Ja. Dat is een fusie tussen Kermerhart en de Ronaldo, uh, Ronaldo. Oh ja, dat heb ik gelezen. Wat vind je daarvan? Nou, ik heb natuurlijk heel lang bij uh, Kennemer Hart ge ge gewerkt. Ja. Zo'n twintig jaar. En uh, ja, ik vind het wel heel erg groot worden dan. Ja, hoe groot is nou dan? Nou ja, uh, Kennemer Hart heeft natuurlijk, even kijken hoor. De Blinkert, uh, Schotenhof, Janskliniek. Ja, maar dat zegt me niks. Zeg. Nou ja, die hebben een stuk of tien huizen... Oh, huizen. want die heeft Amine natuurlijk ook al een keer overgenomen. Maar uh, hebben ze alleen maar huizen? Ik weet thuiszorg niet eens dat... en, uh, en, en huizen van... Uh, oh, ze de, doen thuiszorg. Ppleeghuizen en thuiszorg doen ze ook. Oh, oké, okay, ja. ja. groep heeft dat ook. Ja. Dus, uh, maar die wordt uh, gewoon weer opgenomen door de uh, Hart. Ah. wordt dan wel heel groot. Net zoals zorgbalans is dan de tegenhanger daarvan. Ja, en, is en is ook is dat, wel erg groot. Is dat goed of is dat slecht? Ik heb altijd die hele grote fusies. Ik heb het nooit goed gevonden. Nee? Nee. Nee, nee het is natuurlijk... Uh, ja, ik denk misschien economisch en markttechnisch. Weet ik het wat. Het zal het ongetwijfeld beter zijn. Maar het uh, komt niet uh... Toch niet? Nee, nee. Nee. In het personeel komt het denk ik ook niet te goede. Te groot het is inderdaad. te ja. groot. De grote is het fabriek meer, wordt het, uh, ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, als het goed is... Ja, ze bezuinigen op wat managers en zo. Dus... Uh... Misschien kan misschien allemaal goedkoper. Nee? Ook <laughs> <Maar> managers. <laughs> bezuinigd op manager. Wordt bezuinigd op de mensen aan het bed en niet op managers. Aan ja, de middelaar goed. gaat het mee sluiten. dan. In ieder geval wordt het minder. minder. Ja. ja. Dus in plaats van aansturen voor vijf mensen... gaan ze tien mensen aansturen. Of twintig, of dertig, ja. of veertig. En dan, ja. Ja, dat, dat wordt heel chaotisch. Ja? Ja, ja. ja, ja. ja. Dus de, de, maar goed, dat, dus uh, die gaan samenwerken. Ja. Of samen fuseren. Ja. Ja. Ja. Dus... Uh, nou, ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Je ja, want jou, wij benieuwd. zijn er ook aan toe binnenkort. Hè? Een beetje thuiszorg, hè? Oh ja. Nog een paar weken, dan misschien... <laughs> je weet het niet, hè? Als het zo koud blijft. Als het koud <laughs> blijft. Wil ik ingestopt worden. <laughs> ja, nee, nee. De, de, de. Ah ja. Het, het, het, het, het, ze doen echt heel erg goed werk, hoor. En het is heel erg goed. Maar het wordt allemaal te massaal. En, en... Ja, maar het moet wel. Er zijn zoveel mensen ja, op dit moment, hè? Het, tuurlijk. Het is wel wat, wat, wat de regering wil. Maar ik weet niet of dat het beste is. Wat ja, maar wij regering. zijn de regering. Nou, Nee. Oh. VVD'ers zijn de regering. Ja, nou, en die willen het wij niet. Die willen dat, ja. ja, Dat schijnt heel erg goed te zijn. Maar goed, we gaan het meemaken, of dat uh, echt zo is. Er ja, is je... natuurlijk een enorme groep uh, uh, bejaarden die er nu aan gaan komen... Die hele babyboom. En we worden ouder en al dat soort dingen meer. maar, ja, maar ik best... heb wel begrepen dat de piek al een beetje voorbij is of, of zo. Of wat ook, dat het al wel wat minder wordt. Hè? Nou, ik denk dat, dat, dat over een jaar of tien gaat het echt behoorlijk minder worden. Ja. En dan heb je die hele grote organisaties... Niet meer nodig. Nou. Niet meer nodig. Hetzelfde heb ik met, met, met de regering met het geld uitgeven. denk ik van ja, ze kunnen wel zeggen van ja, maar op termijn gaan we zoveel bezuinigen. denk ik van joh die babyboom neemt vanzelf weer af. We hebben in de ze jaren zeventig gewaarschuwd van... jongens, let op, er komt een babyboom aan. En toen hadden ze ineens zoiets van... shit, er komt een babyboom aan. Ja, het is een en gezegd, nu gaan ze van... oh, er is een babyboom. denk ik van, ja, nou gaat hij weer afnemen. Ja, ja, ja, Een ja, ja. beetje achter de feiten. Ja. Dat is een beetje regeren, achter de feiten aanlopen. Ja, ze hebben geen lange termijn planning. Ja, nee. Dat klopt, ja. Het is dus. dus alleen op uh, ja, binnen met verkiezingen, dat is het belangrijkste. Dat is jammer, ja. Ja. Ja. Maar goed, hier in Zandvoort ja, ja. gaan we ook kiezen. Dus iedereen moet gaan kijken op uh, kiezen En dan kan je de programma's lezen en al dat soort dingen ja. meer. En morgen krijgen ja. we Maaike Koper en uh, van GroenLinks die krijgen we tijdens Goedemorgen Zandvoort. Oh ja? Uh, hebben we hebben gisteren wat uh, interviews opgenomen. En dat wordt morgen uitgezonden. Oh, leuk. Ja. Dus. Uh, nou, misschien kunnen wij in het ons programma ook nog wel eens een keer aandacht uh, eraan besteden. Ja, maar ja. Ja, niet een beetje dubbelop. Nou, moet je ja. wel kijken. Een beetje. We misschien kijken. de mens achter de politiek. Ja, de nummers. Uh, of de man-vrouw achter de politiek. Ja. Huh? Achter elke man staat een sterke vrouw. Of, en, achter... en achter elke vrouw staat een, <laughs> uh, staat een man. <laughs> Zullen we daarna doen? Met all kinds of everything. Ja, graag. Hier komt daarna. dat. is van 1970. Ja. Ja, dus uit 1970 Dana met All Kinds of Everything. En uit 72 Luxemburgse Vicky Leanders met Toi. Ja. En wat was jouw nieuws voor deze week? Mijn nieuws voor deze week? Ik heb afgelopen woensdag met, um, met Waternet, met iemand van Waternet en een ecoloog... de nieuwe ruiterroute uitgezet. Dus allemaal piketpaaltjes geslagen en al dat soort dingen meer. In een best wel heel erg... Um, uh, het is een behoorlijke uitdaging van, uh, om, uh, om dat, die route te rijden. Oh. Hij zei, uh, ja. En waarom een, is het moeilijk? Omdat hij op en neer gaat of zo? Het gaat heel erg op en neer. Dus er dus ja? zijn behoorlijk wat steile hellingen en wat behoorlijke opgangen. Dus, dus voor, zowel voor paard als ruiter ja? is dat best wel een behoorlijke uitdaging. <laughs> en het is toch alleen voor het paard? De ruiter, toch niet zo? Of, uh? Nou, ik dus heb wel betrokken dat de ruiter wat doet. Uh, als het Ja? Zit. ja. Je moet alleen nog, Anders knik je vasthouden. met paard en al voorover een uh, afgrond achteren. Ja. Dat is ook weer niet te bedoelen. Wat had het laatste erover? Als je, als je naar boven gaat, dan moet je vooruit hellen. Ja. En, en als, als je, je naar beneden gaat, moet je achteruit. Achteruit gaan zitten. Ah, ja. ja. Logisch, ja. Ja. Een beetje tegengewicht geven. Een beetje zo. tegengewicht geven. Ja. ja. Dus, uh, en, en het is natuurlijk het is nog niet uitgereden, dus er ligt nog heel veel helmgras hal, en, en obstakels en al dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Dus het is. Uh, maar goed, we, we als pilot uh, mag yeah. onze stal hem al rijden. Oh. En, uh, en waar nou, goed, loopt hij dan? Hmm? Waar begint hij? Hij begint uh, bij uh, Panneland, oh, ja? een beetje iets verder als Panneland. En dan is het een afslag van, de, van, de, van het Druitenpad. Okay, en dan ja. heb je een gedeelte, uh, gezamenlijk voetpad, en, uh, wat voetpad en ruitenpad wordt. Oké, okay, gedeeltelijk. Ja, gezamenlijk. En dan ga je in een Dennenbos in en daar ga je ja. echt aan. Wie heeft ze dan voor? Hm? Als het gedeeltelijk uh, ruitenpad is en voetpad? De brutaalste. Ja, dat is niet geregeld. Dat is nooit geregeld, nee. Nee? Nee. Huh? Maar goed, er is zoveel ruimte daarover ja? dat je makkelijk langs elkaar gaat. Ja, je gaat toch niet galopperend daar doorheen, Nee, mee, hè? nee. nee. nee. nee. het niet. is ook een... een, een de, überhaupt, deze route kan je niet galopperend af. Nee? Het is echt een, een staproute die... Uh, oh, oké, okay. ja. Vergt best heel veel van je paard. Ja? Ja. <laughs> maar jij zal het ook wel leuk vinden, denk ik, toch? Ik vind, vind het wel ook, leuk, ja. Je ja. Ja. Ja. paard ja. ook, denk ja. ik, toch? Ja. ja. Dus en betaal je daar nou wat voor, of niet? Uh, elk jaar hè, we, moeten we een duinkaart kopen. Sowieso moeten we ons ruitenbewijs hebben. Maar voor het ruitenpad betaal je niks? Het betaal je 30 euro per jaar. Ah, oh, oké. Okay. En heb je ook een soort hondenbelasting of paardenbelasting? Nee. Huh? Nee? Dat niet. Okay. Zijn we toen, de tijd, toen, ze, toen de regering ging instellen dat een paard verplicht gechipt moest worden... Ja? zijn we er wel een tijdje bang voor geweest. Van, oh god, dan gaan ze weer een of het ander... Uh... Ja, een beetje geld... Ja, die ja. moet toch die rotzooi opruimen? Welke rotzooi? Nou, die is achterlaat op de stoep. Uh, wij rijden niet over de stoep. Nou, je ziet het best wel vaak hoor, hè? van die hele grote Als, als we mensen over de stoep hebben. In Ach. principe zijn ze verplicht het op te ruimen. Oh, dat wel, dan moet je het zelf doen. Ja. Ah, okay. ja. Niet zo'n zak onder je staart hangen en dan. Maar uh, <laughs> vroeger, hè? Dat was yeah. bij de, bij de melkboeren en de schilderboeren yeah. en zo. Ja, dat dus, klopt inderdaad, ja. dan kon je, die kon je gebruiken om te verbranden, toch of zo? Of wat ook. Het is gewoon mes voor, uh, voor op het land. Oh, ja, bij ons wordt uit. het allemaal uitgereden. Ja? Oh. Kijk, bij ons, uh, er, er is natuurlijk heel veel land bij onze stal. Ja. Dus ja, dat uh, kan je makkelijk uitrijden. Ja. Oh. Dus, uh, Weer wat geleerd. Ja. Nou, zullen we wel verder gaan met uh, Ja, papa? terug naar de, daar gaat hij. Daar gaat hij. Alemania, Dinamarca, Bélgica Por un tema titulado Kiss me, kiss you baby Traen un tema muy comercial aquí El director de... Kisses for me Though it hurts to go away It's impossible to stay But there's one thing I must say Before I go ZANG Dat was ook mooi, dat was... Bugsvis. Nee, geen Bugsvis. Nee, was dat geen Bugsvis? Nee. Oh, Brotherhood of when? Ja, uit 76. Save your kisses for me. Oké, sorry. En daarvoor was het natuurlijk. Weet je dat nog? Abba. Abba natuurlijk, ja. Abba met... Nee, Bugsvis komt eraan. We krijgen eerst uit 78 een Hebreeuws nummer. Ja. Gali, Atari en milk and honey. Met een Halleluja. Halleluja. Staat die scherm? Wat, ja, oh. wat is jouw nieuws? Ik heb mijn nieuws verteld. Wat is jouw oh, nieuws ja. van deze week? Ik heb mijn kerstboom weggedaan. Gistermorgen al. Ja. Spectaculair. Dus voor mij is kerstmis voorbij. Ja, ik heb mijn lampjes nog hangen. Maar ik vind eigenlijk die lampjes ook wel erg leuk in huis. Ja, ik vond het leukste van die kerstboom. De lampjes inderdaad. Zeker ja. als het donker is. Het geeft een. Aparte sfeer, ja. die lampjes. Ja, ja. Ja. En dan het schijzelen in die ballen hè. en zo, dat vond ik erg mooi. Ja. ja Het is voorbij, die mooie zomer. Oh nee. Nee, ja. hallo. <laughs> nee. Gaat nog de komen. winter mag voorbij. <laughs> zomer wil ik erg graag houden. En we hebben natuurlijk erg nagedacht over de goede voornemens. Oh ja, het zijn jouw goede voornemens. Ja, daar ben ik over aan het over gaan nadenken. Oh, daar ben je nog over aan het nadenken. En jij? <laughs> uh, uh, uh, ik ga er ook over nadenken. Ah. Na deze plaats. Van Kali, Atari, Milk and Honey met Halleluja. Gaat u APPLAUS Halleluja, la, la. Je had het dubbele ambons lilie, we eet aan u hem jongruw. Hey, en dan tot het nieuws dan toch Bucks met Making Up Your Mind.